Met Short. Short met Van Os. Zeg, het gaat nog zeker een week duren voordat we een klap kunnen geven op de jaarplannen. Tot die tijd hebben jullie dus even niets te doen. Ik laat vanmiddag nog een bak met Lego op de afdeling zetten. Ben je ICT'er en zoek je een werkgever die jou wel serieus neemt? Regel dan nu een vrijblijvend carrièreadvies op logicacmg.nl slash next step. Ondernemers bellen gratis de klantendesk zakelijk van eco Energie. 0800 1555. Allochtone jongeren profiteren niet van de aantrekkende economie. In de randstad is bijna de helft van hen werkeloos. Gaan Mark Rutte en Wouter Bos daar iets aan doen? Of wordt het allochtontje komt om zijn loontje? Kijk naar een live debat tussen zwarte jongeren en witte politici. Morgen, één vandaag, Nederland 1. Hans Anders introduceert het bril briltotaalplan. Daarmee kun je voor maar 3 euro per maand om het jaar een nieuwe bril uitzoeken. Ja, dat is voordelig. Hoe doet die Hans dat toch? Simpel. Snijden in de uitgaven. Commercial zendtijd is bijvoorbeeld erg duur. Dus je hoeft geen waarzegster te zijn om te voelen dat 35 seconden duurder is dan 25. Het enige nadeel is dat ik nu heel erg snel moet praten. Het echte voordeel is weer voor de klant. Voor 3 euro per maand om het jaar een nieuwe bril. Dat maakt Hans Anders. Uitgevoerd door VOF Hans Anders Totaalplannen. ...van de Herman Broodfilm, Wild Romance. Deze week, kaarten. Als je van muziek houdt... ...dan luister je naar 3FM. Serious Radio. En nu... Wat gebeurt er nou weer? <laughs> en gast, je loopt vast. Ja, my god, ik, ik heb een hot vanavond. Nou, dikke pech voor jou.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 Jongens, meisje, u heeft geluisterd naar Michiel Veenstra... die een toeter na doet. Goed, hè? Kun je dat nog één keer doen? Ik heb ook ga, uh, de auditie gedaan voor Snorkels de Musical, namelijk. <hums> en dan moet het nog half acht worden, jongen. Hé, <hums> hey, en wie is dat toch hier zo ontzettend verkouden staat te zijn? Is dat niet? niet. En, en uh, Halloween is al geweest, Michiel. Misschien dat je dat masker even af moet zetten. Of is dat echt je gezicht? U hoort het. Het liefdeskommel van de Nederlandse Radio is er weer. Zij zijn... Ik vind het knap dat je er bent. Ondanks het feit dat je weer op de rand van een griepje zit. Beste Gerard. Ja, maar je wil niet weten hoeveel emmers er onder mijn microfoon staan. Om de boel nog een beetje op te vangen, meneer. En wie gaan die emmers zometeen gezamenlijk naast een flesje bier nuttigen? Nou... Nee, geitje. En dat vond ik trouwens helemaal geen lieve grap over dat Halloween masker. Weet je wel hoe jij eruit ziet? Well, als iemand mijn neus eraf wil peuteren, graag, want ik zit er ernstig mee met mijn maag, meneer. Meestra! En dan wordt hij ook nog een keer gezieerd door de heer. Oh, ja! Pitacombe eBay, ja. eBay bij u in de buurt. GFM! En eBay bij u in de buurt. Nog één keer dan. Gerard? Ja. Het, het is Weekend! Disrespectful zijn als ik zeg. Uh, het, misschien moeten we haar gewoon in de volgende. De olifant gaan noemen. De olifant, Nelly. Nelly the elephant. Tadaa. Ah, ik was ah. er al zo bang voor. Nelly, vertrouwde voor dames en heren. En de manier daarvoor. Freightless, hè? We come one. 13 over 7. Een nieuwe editie van. Extra Weekend. Hmm. Hey, wat een fijn gevoel dat het weer weekend is, Michiel? Heel Heerlijk. Dat is toch een fijn gevoel, hè? was er ook wel aan toe, hoor. Ja, ik ook. Oh, wat een week. Nou, nou nou, nou, een week, nou, nou. Wat een week, wat een week. keer op een druk geweest. Oh, oh. Ja, je zat lekker in de, de Paris, hè? Ah, oh, oui. Le vin blanc, le, le, le du fromage. Du, ik heb uh, le vin rouge genomen. Le vin rouge, oui. ja. Het is ook weer weer voor le vin rouge. Ik ja, heb dat is heel erg punt gestaan zelfs om uh, gloewijn in te schenken. Hou oh, nou eens even op, zeg. Met een appelpunt erbij. Echt waar? Ja, het is, het is weer wintertijd, toch? Nou, appelpunt heb ik inderdaad ook wel aan van zondag deze week. En, uh, uh, nou ja, goed, uh, pepernoten wacht nog even mee dan, maar uh, van, die, van die van die cappuccinos met, met slagroom erop en oh. daar weer cacaopoeder. Mm. Oh, heerlijk. Ja, daar maken wij geen appelpunt van, hoor. Dat <lacht> <plezier>. We <lacht> even dat soort dingen gewoon. Uh... Nee, weet je, wat mij betreft, mag het dan ook wel gewoon binnen twee maanden na kerst, wam, ineens weer voorjaar worden? Ja, dat heb ik ook altijd. Ik vind dat januari en februari moeten gewoon... Weg. Ja, het moet worden afgeschaft. Ja. Klaar. Wat een kansloze kutmaanden zijn dat. Sorry, ja. excusiele mop. Ja, maar het lullig is dan, stel je nou dat die maanden zou skippen, dat hij gewoon meteen maart hebt, dan heb je ineens die verschrikkelijke spriekelen in maart. Ja, maar ik ben in maart wel jarig. Ik ook. Oh ja? ja Welke maart ben jij? 26. Ik de zesde. Dus jij bent een vis. Ik ben ontzettend. Had je dat niet geroken, joh? Ja, die lucht! <laughs> ja, weet maar je, ben leuk, jij is... bent um, geen idee. Ram! Oh! Aha. Ik zit een ram. beetje van Jan lul op die gang. Ja, als, ik, als ik Ram zie, dan denk ik alleen maar aan een computer. Uh, de... Hoeveel K-Ram is -ra Random access memory, wat is het ook weer? Dus, uh, nou. Oh, wat leuk, dan kunnen we samen een feestje vieren. Nou, gezellig. Ze hebben een verjaardagsfeestje nou in maart het met dit extra pas, weekend. Het is pas november. Dat is al over vier maanden, Gerard. Oh. Regeren is vooruitzien. Of was nou, dat weer iets anders? Tegen die nee. tijd stuur ik jou een fax. Gezellig. Nou, wel, ik sluit hem vast aan vanavond. Ik ben trouwens geneigd uh, Veenstra vanavond uh, gedichten te gaan voordragen. Omdat mijn stem uh, niet optimaal is in verband met verkoudheid... dacht ik misschien leuk om een gedicht voor te dragen. vind ik leuk. De, de, de, um, een beetje een, een Jan van Veen-achtige taamberen. Jan, Jan. Ja, zoiets. Weet je, een beetje uh, terug naar uh, de oude romantieke muziek. Wist je dat daar vroeger een, uh, een drankspelletje uh, onder studenten voor bestond? Je had dus Candlelight met Jan van Veen. Ja. Jee. Yeah. Yeah, je Met een E. <laughs> in de W. En in hele, uh, heel veel studentenhuizen was er een, een drinkspelletje... dat als Candlelight erop was en uh, Jan zei... Pijn. Dan moest je een, een biertje achterover slaan. Oh, dat hebben ze later dan weer met 24 gedaan. Elke keer als Jack Bauer, damn it, zei... Ja, ja, ja, moest ja, ja, je je ja. huppatee achterover slaan. En daar was uh, Kiewersad aan het achtergekomen. Ja. Dus die heeft in één aflevering echt zo vaak damn it gezegd... dat de drankindustrie is nog steeds dankbaar. Die ja, is wel een gezegd... boemmetje gestuurd ja. de dag erop. Nog hartelijk bedankt voor die damn it. Ja. Ja. Zullen we wel, ook een extra weekend weekenddrinkspelletje doen? Ja, maar welk woord nemen wij vaak in de mond? Dat pik je toch even mee. Ik zal kijken wat ik voor, ik je, kan wat doen. voor je kan doen. Blind leggen. Blind, uh, uh, die lucht. <lacht> uh, pff, weet ik veel. Ik kan wel een koek -koek drinkspelletje doen. De koekoek. Uh, elke keer als je de koekoek hoort, ja. dat je dan... Oh, dat wordt vanaf half negen weer ja, dat tekenen. Doe nog even rustig. Ja, nee, Kun okay. je vast de biertjes koud zetten. Is het tijd voor de inhoudsopgave? Oh, oh, oh ja, het is hoog tijd voor de inhoudsopgave. Want oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Waar de kompaan, Dat zitten we weer vol vanavond zeg? Nou, oh, niet alleen jouw neus, maar de hele show zit bomvol. Goed, wat zitten we vol? We gaan uh, zometeen natuurlijk weer een nieuwe aflevering van de voice lift. Over de The heen storten. Dat zeg ik, over u ja. heen storten. Met uh, kans op prachtige prijzen. En als en de Nederlander. Ja, wat zit er vandaag in het prijs? Ik, heb ik ben zo druk geweest, ik heb geen flauw idee. Ik heb iets. Oh. Ik heb iets. Nou, vertel. Ik heb iets. Ja, je hebt een snotneus. Ja, die kun je ook winnen. Nee, wat we we vanavond... Geef je je kind weg? Nee, Flikker nou op. Man. Ik heb een, een snotneus, die kun je ook winnen. Dat is niet aardig. Nou, nee, nou, luister. Wat we vanavond weggeven is gewoon mijn cd. Oh, mag het eindelijk? Ja, ik heb er gewoon een paar. Dus... Te gek. De drie dubbel cd van arbeidsvitamine, samengesteld door uw dishockey zelf... En wat is hij goed, Gerard. Complimenten. Ja, de muziek ook al, hè? Ja, nee, dat ook. Maar je <laughs> ja. hebt ook mooi binnen de lijntjes gekleurd van alle boekjes. Dat doe ja. je goed. Nou, die, die, die geven gewoon straks. We hebben uiteindelijk hier een echt leuke prijs. Dus en dan natuurlijk ook een prijs van de boodschappenband, hè? Pas ja. op. Ja, dat is ook waar. We hebben er weer tien uh, artikelen op de band staan. Als jij een getal tussen 1 en tien noemt, zou daar zomaar een extra prijs achter schuil oh, kunnen gaan. Hè? Oeh. Dus, uh, dat is de voorslip zometeen. We hebben een, uh, een gast, een GLA, LSNT. En, en ik ben er echt heel erg blij mee. We hadden een paar weken geleden al uh, een paar van zijn collega's van Crazy Piano's hier in ja, de studio. Leuk. Hè? Maar er is er maar één iemand die je boven, uh, momenteel echt uit springt bij die nou, tolko. Nee, hij steekt niet, nee. Nee, inderdaad, nou, hij zal wel springen. Anders kan hij niet bij zijn jas als hij die kapstok... Hé, uh, nou, wat nou, flauw. dat is niet aardig. Roel van Velsen, beter bekend als ben ik high and fan Velsen yes! is de gast. Oh, wat een feest. Zou je dus een piano meenemen, denk je? Nou, dat hoop ik wel. Want, wat hebben we hier al bestaan? Mensen. Het drumstel is back on the bug. Dus uh, ik zeg een duetje tussen Gerard en Roel vanavond. Nou, dat zal een dakherrie herrie worden dan. Dat wordt lachen. Eh... Uh, uh, we gaan er niet de inhoudsopgave in één keer halen. We nee, zijn er al over de helft. gek geworden? Nou, dan hebben we natuurlijk ook, uh, als Roel hier eens de reality check. Kijken of hij nog een beetje down to earth. <laughs> Termin. Heb jij, uh, jij... Jij checkt altijd de dingen voor uh, ja. de reality check. Ja. Heb je wel een beetje de lagere schappen... <laughs> ik heb hele lage ja, ja, ik, ik moet echt ingrijpen. <laughs> Dit is niet... Ach, niveau voor de Je ontdekt de Mega-Hits of... Deze week Laser Light de fm What a drag it is The shape I'm in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 Get it straight to Stand up You just can't lose Van deze week, maar niet lang meer. Het was nieuw eigenlijk geworden, want uh, ik was uh, woensdag uh, niet over uh, aanwezig bij het karmelk uh, overleggen, omdat ik uit Parijs terug kwam. Je was er wel, maar je was vermomd. Oh, ja. Hoe was ik dan? Als giel. Was ik als Giel? Ja, je was al met je Halloween-ding uh, bezig. Oh, was ik dat? Maar het is de nieuwe Justin Timberlake. Oh, nou precies. Dus, uh, ik, ik kan jullie voor een boodschap sturen. Ik heb het wel in de gaten. Ja, zekerlijk. ja, ja. ja. ja nee. Nee, ik kan het wel even aan mij overlaten, hoor. Ja. Maak je geen zorgen. En die was die van deze week. Prachtig, hè? Oh, het geluid van de herfst. Razorlight En America. En dan nu, deel 2 van... De, de Inuitsopgave! Want we waren nog lang niet klaar, maar dat hoort zo hè, bij ons. Ja, en we hebben ook zo'n programma. Och, man. We waren gebleven bij uh, Van Welsen. Nou, die is, uh, komt om een uurtje of uh, acht uh, aanschuiven. Ja, en dat dan, wordt wel uh, leuk, hoor. Ik heb echt... Uh, ja, dat is uh, echt te gek. Een grasartiest, die man. Hij is echt goed. Heb je hem gezien bij de TMF Awards? Ja, daar, daar, daar, daar stal die dus echt de show. Letterlijk, hè? Ja. Hij moet hem nog inleveren weer. Zullen we ja, moet hem al ja. terugbrengen, dat is jammer. <laughs> Wat, uh, ik, ik ben eventjes... Uh, James Morrison, dat deed hij. Want uh, James Morrison was, uh, was ziek, die kon niet komen. En toen heeft hij uh, You Give Me Something gedaan uh, voor hem. Dat deed een hij zo uit? goed. Zinnig publiek! Dan ben de slipjeskamer zijn kant op. En, en bovendien, uh, de improviseren kan hij ook. Want hij heeft, uh, volgens mij heeft hij gespeeld in Op Sterk Water. Het ja. uh, improv-gezelschap en uh, nou ja, nog regelmatig dus ook in Crazy Piano's. Maar goed, uh, uh, op dit moment uh, doet hij het op eigen kracht helemaal niet slecht... met uh, ook een oud meegeert inderdaad. Precies, we gaan hem nog uh, veel beluisteren. Nou, we hebben inmiddels de eerste helft van de inlandsopgave... voor beide helemaal herhaald. Dus laten we eens vooruit kijken wat gebeurt er na Van Velsen. Het is een nieuwe aflevering van Operation DJ Sandstorm... waarin ja. DJ Sandstorm weer verschillende cd's in een cd-speler te proppen. En we hebben natuurlijk ook weer een, uh, een nieuwe ringtone... Oh. Spel? Dat vind ik zo'n kutspel. Omdat die geluiden zo ellendig klinken. Ja, het klinkt nergens naar. En ik, ik weet het ook nooit. Nee, ik ook niet. Het erg is, ik zoek ze zelf uit, maar ik weet het nooit. Nee, je vergeet het moment dat je ze dat je binnen hebt gehaald, weet je al niet ben meer ik waar ik te ik helemaal kwijt. Ja, belachelijk is dat. Ik, ik vind het ook extra grappig dat... Um, we hebben dan deze week de MTV Europe Awards gehad. Maar de, de grote MTV Awards, in Amerika... hadden dit jaar ook voor het eerst de categorie uh, Award for Best Ringtone. Nou, ik wil er steeds een prijs gewonnen, want iemand heeft het beste jouw liedje nagespeeld op een synthesizer. Ja, op een Kees Kas hier. Ja, dat is toch jammer? Ja, ik vind het ook. Ik weet niet of, daar, of je daar trots op moet zijn, maar goed. Nee, het, het, ik weet niet wie het niet. Volgens mij was uh, Fort Minor volgens mij gewoon. Ik weet het al niet eens meer joh. En. Uh, zijn we er al doorheen of niet. Nou ja, in zoverre dat we uh, het, het, het, het, het, het, het voorafje zijn vergeten. De uh, appetizer. Oh ja, ik de zeg, Ja, Laat maar gelijk doen: 09091336. Meteen doen, ja. Ach ja, waarom ook niet, die mot of wat? Want wat is het ook alweer? De, de wildfrik. Nou, jij belt ons nu. 0909-1336. En dan krijg je zomaar een brokje zendtijd. Gratis en voor niets om te vertellen wat jij met je weekend gaat doen. Hoe is jouw weekendgevoel? En hoe was je week? Druk. Ja, nee, ik vraag, van jou weet ik het. Ja, maar ik, ik weet dat iedereen het druk heeft. Je zit weer zo tegen het einde van het jaar. En dan moeten er weer ja. targets worden gehaald. En je let er ook maar op dat de komende weken staan er weer heel veel flitspalen langs de weg. Want de targets moeten worden gehaald. Nou, dat merk je ook wel. En, en die wegwerkzaamheden. Oh, en de wegwerkzaamheden. De wat is iedereen aan het kloten deze week? Ja, het is weer... Uh, ik vind dat iedereen gewoon uh, ziek uit. Ja, ga naar huis, ziek uit, kom pas terug als je helemaal beter bent. Want dit kan niet! Ik vind het mooi gesproken. Ja. He? Ik pak even een tegeltje erbij. Oké, okay. gaan we hem neerzetten? Ja, daar gaan we even ophangen natuurlijk. Nou, is prettig. Zullen we kijken of we al wat hebben hangen? Ja, in uh, het kader van de wildprik. Goedenavond. Goedenavond. Wie bent u? Een vriend is een vriend die het beste verdient. Ja, dat is vriendschap. Voor altijd. Waar hij ook gaat, hij blijft altijd mijn maat. Ja, dat is vriendschap. Voor altijd. Dat was de eerste. Dan gaan we naar de tweede. Goedenavond. <lacht> Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hi. Hi. Wie ben jij? Wij zijn Aaron en Lisa. Aaron, Aaron en Lisa! Ja! Yay! Hoe gaat het, uh, dame en heren? Ja, ik ga voor de eerste keer inparkeren op dit moment. Oh! Dus, uh... oh hoeveel gewonnen tot dusver? <laughs> oh, dus deze boot gaat echt veel te wijd. <laughs> hey, in, in, in wiens auto zit je? Ja, in de mijne. Oh! oh. Is hij nieuw? Ja. ja. Oh. Heeft hij de APK gehaald? Ja, deze drie jaar. Ja, ja. Dat wordt nog een leuke avond daar. Nou, je moet me zo denken, als het fout gaat, kun je er vaak nog een cabrio van maken de afloop. Ja. Oh ja, dan dan de, het met deze drie. Ja, dat is sowieso. Hè. Maar laat me even horen, hoe gaat het? En uh, staat hij al? Of ben je nog druk aan het? Nee, nog een keer. Nee, wacht. Ik, nee, nog even. Nee, wacht. De linker die doet het dan niet meer. Uh, dat is niet mijn schuld. Ja, en nou hoe zit je met de auto dan? <hijen> nou. <hijen> <Dat is langer. hijen> um, maar denk je ook niet dat het uh, wat slimmer is, Aron, um, als je dan toch Lia laat inparkeren... dat ze niet ook nog een keer haar aandacht moet uh, geven aan een telefoongesprek? Er is natuurlijk vragen om een lendering. Ja, dit, is, uh, dit is, ik krijg een beetje het Marco Bakker-effect hier. Wij gaan afleiden ja, nu. Zo, ver zo vergeet je de eerste ritje in dat gewoon niet, hè? Nou nee, ja, oké. Okay. En jij ook niet die prachtige deuk die je zo meteen achterin hebt? Ja. Ik vind het heel goed gaan tot nu toe. Nou, ik ben nog, je bent nog steeds bezig wat je zegt. Ja. Dit is echt de ja. langste inparkeersessie die ik ooit heb meegemaakt. Heb jij een, ja, heb jij een limousine, ja. Nee, het is gewoon een hele kleine parkeerplek. Oh, is dat het? Ja, ja, ja. Oké, okay. je staat bij een kleuterschool. Hij staat! Hij ja! staat. Ja! ja! Wat een moment dat, dat we hier getuige van mogen zijn. Ja. Wat goed zeg! Ja, en kun je nog uitstappen? Ik, ja, ik nog wel. Ja. Ja. Toch die betons daar weer. Het kan uit de maar het kan wel. Nou, ga het vieren en laat avond ja. terugrijden. Oké. Okay. Dag. Dag. Ik, vind, ik vind het knap, hoor. Ik kan het zelf ook helemaal niet. Het is heel flauw te doen, maar ik ben ook heel slecht aan het impareren. Maar het schijnt dat vrouwen daar met name moeite mee hebben. Nou, waar maar, komt dat vandaan? Ik weet het niet. Wat dat betreft zou ik ook een vrouw kunnen zijn ik heb, Ik heb dat overzicht niet. Ik heb ook net een andere auto, dat scheelt ook al. Uh, de, is ook niet echt makkelijk. Want dat, dat, de, je, je kent die vormen niet zo heel erg goed en zo. Zal ik je zijspiegels dan een keer teruggeven? Dat zou ik heel lief vinden. Ja, dat is heel ja. aardig, hè? En dan de zijwieletjes mogen die er een keer vanaf of uh, is ontsteking. Ja. <laughs> het is wel een taxi delen. Jij de raam meekend. Omdat eens eens even kijken wat we hier hebben. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo, goedenavond. Met wie heb het genoegen? Peter. Peter! Ja. En, en, en, en we wat jullie het weekend doen. Wat wij gaan doen. Uh, nou, we gaan, uh, vannacht gaan we eigenlijk ons werk doen. Ja, we gaan vannacht frieken. Dus uh, een hele nacht uitzenden. is de vrijdag Freaknacht En uh, dan is het weekend, hè? Ja, zeker. Ja. hè. Oh. Ja. Heb jij wel een tof weekend eigenlijk, Geert? Ik heb morgen een uh, familiedingetje. Nee! Sterker nog, een schoonfamiliedingetje. Oh, dat had ik vorige week ervoor, oh, de, de vorige de week, de week, week daarvoor. Hoeveel schoonfamilie heb jij, joh? Ik, ja, het is verschrikkelijk. Maar ik ben er nu vanaf en uh, ik heb alles overleefd. En ik heb dit weekend helemaal niks. Ik ga morgenavond vet uit. Wauw. Ja. Dat ga je ook doen. Hoe vet is dat? Waar ik naartoe ga? Ja. ja. Nou, er is een naald-en-kraakfeest in Utrecht. Ik ben oh. er als de kippen bij de rijst de hele avond. Dit muziek. Ja, gek. Helemaal vet. Die waren... Uh, en twee weken geleden ook de gast bij Giel s'nachts. Ja, en uh, op mij een feestje. Ja, maar ja, daar waren we net wat minder mensen bij. Waarschijnlijk dan bij die uitzending. Ja, hè? dat is waar. Dus, nou, dat gaan wij doen, Peter. Kijk, ja, gezellig. En jij en ging ook stappen? Ik ga zeker stappen. Ik ga vanavond al beginnen. Morgenavond weer. En dan zondagavond nog, hè. Hoppakee. Oh, wat en dan wat maandag gewoon helemaal weer brak naar werk. Prachtig. Dat, dat altijd, hè. Zeker maandagmorgen, hè. Ja, en dan werkt hij bij de NS. En, uh... <laughs> we <laughs> horen het wel weer wanneer het weer gaat rijden in Utrecht. hè, maandagmiddag. Dat is sowieso wel oké, okay, dat zal ik doen. Nou, Fijn ik... weekend, Peter. Dankjewel. Ar... Ar... Ar... Ik vond het gezellig, we zitten er nog steeds middenin. In ja, de... De Zullen we nog eentje doen? Ach, waarom ook niet? Ik vind het leuk. Hallo? Hallo? Met wie? Hey, met Rob. Rob! Hey. Nou, dat is goed daar. Oh, ja, nou, wat ik, een gek man. Ik hoor het aan je stem dat het goed gaat. Ja, moet maken, maar dat is wijk. Oh, wat voor werk doe je dan? De auto's maken. Auto's maken? Met dit weer? Ik uh, heb nog wel een nummer van Aaron voor je. Ja, <laughs> ja nou Aaron, ik hoorde het net, ja. <laughs> ik kan elk moment een auto binnenkomen. Ja. Bergisch Bedrijven van Nederland, let u op. Er kan elk moment gebeld worden. Ja, ja. Hey, wanneer, wanneer leg je de gereedschap dan even neer? Ja, nu even. Meneer En nou, dan? prima. En dan heb je ze allemaal van die, van die zwarte handafdrukken hand, hand op je telefoon. Jo, klopt. Oh, ja, hey Rob, wil je ons even uh, een lolletje doen? Ja, tuurlijk. Zou je vanaf nu gewoon elke radio die je tegenkomt in auto's die je repareert... alle voorkeuzezenders op 3FM willen zetten? Ja! <laughs> ja, ze zijn een goeie, ja. Nou, nou. mooi. <laughs> Briljant. Wij <laughs> ook van jou. Hartelijk dank. Ja, oké, okay, super. En een goed weekend, hè? Ja, dat zal wel lukken. Je hey, mag ik nog een plaatje aanvragen of zeg je... Altijd. We zullen kijken wat we voor je kunnen doen. Ja, mooi. Ik wou graag uh, Love Like Sundance van uh, de Amsterdels horen. Oh. Oh. Oh. We, nou, we dien... zetten hem neer, op. Ja. De ik zou kijken wat ik voor je kan doen. requestlijst. Ja, oké, okay, super. En dan wens ik jou een dan het weekend. Ja, jullie ook. Dag! Dag! Doei, doei. Nou. Tot zover dan. De wildprik! Ik vond hem lekker. Zometeen. De voicelift! Vind ik ook lekker. Want we hebben een stem op de band en, ach, man, maar maar eerst... Wil je heel even je handen voor de speakers houden, uh, Michiel? Ja? Heel even... Oh, daar, nee, daar, ja, oké, okay, ja? prima. Ja, je hebt koude handen, hier komt hij. Oh. Even je handen plaatsen op de radio. Thuis yeah. ook in de auto. Even je handen plaatsen. Place your hands. Oh, place your hands. Heerlijk. Oh, maar Mom. was het alleen maar om jou zo te springen en te zeggen... Oh, lekker. Ja, dat komt door verkoudheid, he? Heerlijk. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Pleasure hands. Re-***. 6 over half acht over naar Dame BN Den Haag en Edwin Gerritsen. Waar zijn al die werkzaamheden? Waar is al die ellende? Waar zijn die opstoppingen? Vertel het ons. Nou, er was inderdaad een hoop ellende tijdens de avondspits. Uh, veel ongelukken en daardoor lossen de virus maar langzaam op staat nog 50 kilometer. In de regio Amsterdam op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen knoop het Water, Graasmeer en Muiden. Een fiede van 6 kilometer. Daar staat een auto met pech. De A2 van Amsterdam naar Utrecht. Voor Apkoude 4. De A4 van Amsterdam naar Den Haag. Voor Knopend de Hoek 4 kilometer. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is daar weer vrij. Op de A12 van Den Haag naar Arnhem. Bij Utrecht. Tussen knoop het Oude Rijn en Driebergen. 6 kilometer. De A28 Utrecht richting Amersfoort. Voor Leusde 5. En op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Hoedevarensveen en Zoetenwouder Rijndijk 6 kilometer. Tot slot in het zuiden van het land, op de A2 bij Den Bosch, richting Utrecht, tussen Boksel Noord en Afrit Vegel drie kilometer. Edwin? Ja, Gerard. Oh. Chapeau, chapeau. Dankjewel. Dankjewel, dankjewel. Graag gedaan. Tot straks, hè. Hai, hoi, hoi. Ik kan touching myself. mijn geval <coughs> Kucho. berusten. <laughs> <laughs> stop playing niet myself. En dan nu... Ik kan Lekker, lekker, lekker, lekker. Oh, lekker lachen om verbouwde stemmen. Nou, <laughs> de voice lift, lieve mensen. We hebben weer een bekende stem uh, volledig verbouwd. Ja. Onherkenbaar gemaakt. En aan jou als luisteraar de opdracht om uit te vogelen... wie er schuil gaat achter dat vervormde stemgeluid. En natuurlijk doe je dat niet uh, voor de kassen Nee, we hebben een prachtprijs. Oeh, die had ik even niet opgegeven Nee, we hebben een prachtprijs voor je liggen hier. Het is de enige echte op tv geadverteerde, met het hoofd van Gerard Ekdom erin geborduurde dubbel drie dubbel cd box geval, in een prachtige jewelbox de arbeidsvitamine cd. Ik ben zo blij dat jij het zegt, want ik mag het niet zeggen namelijk. Is dat so. zo? Ja, dat is mijn CD, weet je? Ik ga geen klaarmaken ervoor. Nou, het mooie is ook, dat, dat zie je dan weer de muziekliefhebber die er in jouw huis, mm -hmm. die er regelmatig uitkomt, is dat je twee CD's hebt samengesteld met echte arbeidsvitamine knijders. Yep. En dat je dan de derde CD'tje, dat het allemaal die, die, die, die juweeltjes zijn, die krentjes, wat arbeidsvitamine nou net arbeidsvitamine maakt. En niet een willekeurig ander programma met een waanzinnig getalenteerde dishjockey en een stapel fijne platen. Nou, we stoppen hier. Je, die ja. CD win je. Uh... <laughs> 09091336. Laten we eens even luisteren naar de opgave. Als er het beste is in Nederland voorbij, dan is het slecht. Komt mijn... een wesp <laughs> voorbij. Ik versta er geen zaak van. <laughs> dus, uh, qua woorden valt het niet echt veel logisch uit te halen. Ik doe even een andere variant. Dit ja. is de andere variant. Als er het beste is om Nederland voorbij, dan is het slecht. Er zijn veel betere <laughs> mensen in Nederland die veel meer dingen kunnen doen. <laughs> Ik sta er nog steeds geen zak van. <laughs> nog één keer dan. Volgens mij is ook iemand uit Brabant ja. of zo. Dat is nog, nog veel moeilijker dan het eigenlijk al. Nee, nee, nee, Gerrit, we hebben hem verbouwd. Het is niet het origineel. Oh ja, het is niet het origineel. Oké, okay, nou, luister. Als dit het beste Nederland, is het beste in Nederland, voorbuiten is het slecht in Nederland. dan zijn vele betere mensen in Nederland die veel meer dingen kunnen. Ik versta ja, je helemaal niet. Ik moet ah, zo om lachen als ik zo'n verkeerd steppe. Er zijn vele betere mensen in Nederland die veel meer dingen kunnen. Nou. Vroeger had je mijn cassettebandjes ook al eens. Dan gingen ze iets te snel of iets te langzaam. Dan lag ik echt in een scheur. En ja, Hierbij. Ze liepen vast in je walkman En dan ze met al die, al die ja. draden. Dus ja. Van die spaghetti die eruit moesten man, was een mooi bandje. Er was Zullen net we, eentje waar Lex harding nauwelijks op te horen was. Zullen eh, we nou eens kijken of we iemand ja. kunnen vinden die weet wie dit is? Hallo? Ja, hallo, Erwin. Erwin! Eh. Goedenavond. Alles ik zal het eerlijk zeggen, ik o. kan er helemaal niks van maken. Nee, mooi! <laughs> Je wint <laughs> <bent> helemaal niks! <laughs> ik, uh, ik, ik, ik leg een deuk, maar ik kan er niks van maken, echt niet. Okay. Doe, doe voor de vorm even één poging. Ehm, um, één poging, één poging. Um, Pierre van Noeidonk. Pierre, Pierre van Noeidonk? Nee, dat is eh... Uh, niet goed. Hartstikke fout. Ja, maar toch bedankt! Gerard! Ja! Proficiat met het behalen van de halve finale, jongen. Over een popduel vanmiddag. Ik wil ja. niks meer over ja, horen. Het was echt Het joh. was, was ongelooflijk, ja, hè? 9-0, hè? Ja, 9-0, man. Ik vond het echt. Ik voelde me echt zo'n. Uh... Zullen we gewoon eventjes weer te zaken komen? Ik, ik wil niks meer over de popduel horen. <lacht> ik ben, ik, ik ah. ben een nerd. Nerd, <lacht> nerd. Nou goed, dat geldt er Ik vond het fijn dat je mee was <lacht> in dit prachtspel. echt verder, in wel. Dank je wel, hè? Yo. Dan het Hoi. weekend, Dag. Nou, we gaan nog even kijken of hey, we. Ja, van doen. weer een dampo weekend. Dampo weekend, ja. Goedenavond, van FM. Hallo met Max. Max! Ja, Hai. Ik heb uh, zo'n vaag vermoeden dat ik wel het uh, misschien wel weet wie het is. Nou, nou ik ben benieuwd. Nou, zou het Ali B zijn? Ali B? Ali B? Als een is van mijn, voorbij, is van mijn dus is Die versta ik eigenlijk ook niet. <laughs> ja. ook maar die kan wel een beetje maat houden in wat hij niet verstaanbaar zegt. Ja, die werpt het toch een beetje. Dit is gewoon... Nee, nee, nee, nee. Nee, nee het is niet goed. Hij, hey, dat is nou jammer. Jammer, ja, hè? jammer, jammer, maar het is niet anders. Maar ik vond het toch gezellig om eventjes met je gebabbeld te hebben. O, o, ik wel. heb het graag gedaan. Hoe was jullie dag? <laughs> ja, uitstekend, mag niet klagen, een beetje druk geweest. Niet, ja, een beetje verkouwen. Ah, oké. Okay. Nou, maar volgende voor de keer, keer wil ik jullie opnemen in het popduel. Nou, dat lijkt me goed. <laughs> <laughs> de afspraak staat bij deze. Ja, bij deze geregeld. We maken er hey, een project van. Heel leuk. Oké, okay, is goed. Dag. Dag. Hi, dag. Hey. En een volgende kandidaat. Oh, hallo met de radio. Hallo met Freek. Freek! freek! <laughs> er staat ook een freek hier, hier ik, in de studio. Ik denk dat het die vlatjaan van een Geert Wilders is. Die wat? slapjanus van een Geert Wilders. Nee, glad. Glad, die, die glad... Oh, dat, dan is het fout. Hij nee, was naar slap geweest, was het goed geweest. Het is geweest. een beetje dat gelikte, dat is een beetje... Vooral die laatste die je deed, die leek erop. Ja. Het is een beetje dat snelle onverstaanbare met dat geetje. Het is inderdaad met dat r toch een beetje. Dus, ik, ik denk dat Geert Wilders is. Het lijkt beurt. wel eens. Nou, Laten we eens even kijken wat onze jury ervan zegt. Als dit het, het beste is van Nederland voorbij, dan is het slecht met Nederland gesteld. Er zijn vele betere mensen in Nederland die veel meer dingen kunnen Verstaat Verstaan er nog geen reden? van... Nou, nou ja, zeg! Het is, goed. Het is goed! Ja! Zo, nou, blijdschap alom. Freek, God's je hebt gewonnen! Stickies, je Pots hebt er gewonnen! Heb er jij gewoon dankzij gebeuren? die gladjaren... Vlieg nou het katshuis in de fik of zo. Wat zeg je nou? Vlieg nou het katshuis in de fik. Het katshuis in de flik? Ik snap er geen ja, zin van. Nou, is dat natuurlijk niet echt speciaal meer in dit land, hè? Nee, dat is waar. Nee. Ja. Hé, hey, we sturen de CD uh, misschien wel naar je toe. Ja, Wil je de CD hebben of heb je liever een sticker van de Colin Sander Show? Kan nou, mee, doe hoor. mij die sticker maar. Ja, sticker. Nou, prima. 0909-1336. Als jij nu eventjes belt, dan win je de drie-dubbel CD die Freek zojuist heeft gepasseerd. 0909-1336. Ja. hoef nou, je af, alleen maar even eh, te herhalen, Geert Wilders. Wat we ook kunnen doen, Top. is hem in het pakket voor uh, straks stoppen. Voor de ringtone? Ja, de ringtone. Doe doen we dat eventjes. Nou, ja, Hé, hey, ja, ja, hey, hey, hey, Freek. Hè? Je mag nog wel een getal onder de 10 noemen voor de boodschappenboomprijs. Acht. In pakje kaassaus. Kaassaus, nou, oh. dat pak je mee. <laughs> pak je kaassaus toch even mee? Dat krijg je er ook bij naast die sticker. Als de sticker het niet meer doet, dan gooi je gewoon die kaassaus er tegenaan. Nou, en plakt in, ja. Ik zal hem onder de stickers plakken. Nou, ik wens bijvoorbeeld... je daar veel plezier mee in het dampend weekend, hè? Dag. Dag, Freek. Blijf je uit de buurt van een stuk touw? Oh, uh, weet je mijn adres trouwens? Oh, dan moet ik nou, gelukkig niet nadenken. zou ik willen zeggen, maar um, we gaan even zoeken. Volgens mij heeft deze man net 3 liter-dampo op of. <laughs> Ik zou toch ontbijt op bed doen. Ja, nou, de broodrooster, knopje naar beneden. De rest ligt in de koelkast. Ik, uh, ik moet aan mijn werk. 3FM. Maakt werk. Weekend! Van je weekend. Het huis van de Heer. Van de, de Heer. 4 op 3. Met en Twin Sowieso. En Zoe. De Megatop mee. Kort en klein. en Klein. Details? 3FM.nl. Extra. Gerard Ekdom. Michiel Veenstra. Extra weekend. 3... 3FM. And there's no way we ever could Now we see everything that's going wrong with the world and those who need it. We just feel like we don't have the means to rise above and beat it. So we keep waiting Waiting on the world to change. We keep on waiting Waiting on the world to change. It's hard to beat the system when we're still world to change Now if we had the power to bring our neighbors home from war, they would have never missed the Christmas No more ribbons on the door When you trust your television What you get is what you got Cause when they on the information oh, They can bend it all they want That's why we're waiting Waiting on the world to change, we keep on Change. It's not that we don't care, we just know that the fight ain't fair, so we keep on waiting, waiting, waiting on the world to change. Ik stond echt stijf tegen die paal aan daar. Dat vond ook niet die zin, hè? Jawel, joh. Ik stond uh, stil met kippenvel al over te kijken naar hoe deze man dit aan het muziceren was. Tegen die stuttende betonnen paal uit het 3FM pand. Klinkt erotischer dan het is, lieve mensen. Ze zeggen helemaal niks. Gewoon een heel stuk beton erop te rijden. Dat is echt. Uh... Maar oh, wat was hij goed? John Mayer, winning on the world, of change. En daarvoor. Ik weet niet hoe bij jou zit, maar ik ruik de dennenhaal al. Ja, jij zei, mag ik deze even aan je laten horen? En dan kwam ook sms'jes binnen. Wat een heerlijk muziekje, heren. Top. Wat was het, Gerard? Het was Koop. K-O-O-P. Koop. Koop. Dat is jouw baas? Ja, dat is mijn baas, Die heet zo. ook Koop. Het is leuk dat mijn baas een nieuwe single heeft. Wat grappig. Ja, ik wist ook. niet schrok er ook van. Maar die heet Come to Me. En hoor dan. Ja, dat is echt... Ik ruik die spray weer. Terwijl je zo verkouden bent. Ja, dat is toch raar. Dus dat gaat er dwars doorheen. Je kunt je voorstellen wat een goede plaat dit is. Waarom kerst dit? Heerlijk. En ik heb ook net, ja, om nu alweer... Ik bedoel, het is uh, nog geen acht uur, ik heb nu te veel chips gehad. Dus ik voel me ook een beetje na een hele slechte copuleuze Kerstdis. Dus het klopt wel. Kerstdis, daar ben je verkouden hoor. Maar hoe zit het met jouw chronische verkoudheid? Je hebt nee, al zes maanden iets aan neus. Oh. Nou, ik ben vandaag... Gerard, eindelijk naar het ziekenhuis geweest voor die allergietest. De allergietest. En wat moet je dan doen? Um, het, wat ze dus deden, ik voelde me echt net. Het, het, het, ja, ik zeg meid alsof het nou op het ziekenhuis is. Of achter het pron 0 maar ik niet uit. Er wordt dus je arm afgebonden. Wat? En ze zegt. Nou, daar heb je hem al. En dat ging over die blauwe ader in het midden. En heeft ze weer. Dat. Zo een spuit ingejast En een stuk bloed eraf gehaald. En een stuk bloed, uh, bloed, afgenomen. Een stuk bloed eraf gehaald. Ja. En uh, ik heb heel hard bloed. En binnenkort... Uh, een stukje? <laughs> <Ja>. <laughs> uh, met een vlaggetje erin. En binnenkort hoor ik waar ik allergisch voor ben. Het, vandaag gaat het trouwens prima. Ik heb de hele week uh, lopen snotteren als een maloot. Maar uh, vandaag gaat het... Uh, je hebt het een beetje overgenomen van me. Syptiek. Nou Maar zometeen bleek dat je te zijn die al zes maanden hebt. Dan moet je hem de deur uit doen. Nou, ik dacht het niet. Dan maar blijven snotteren. Want die hond gaat de deur niet meer uit. En dan bel ik Bert en Ernie en dan zingen zeer speciaal voor jou. mocht het zo zijn ik, ik ben mijn lieve hondje kwijt. Ik mis hem al een hele tijd. Hij was zo eindig en zo trouw, waar is mijn lieve hondje nou? E niet, daar loopt hij. Ruku, ruku. Dit is een duif. Dit is een duif. Oh kijk, daar is hij. Maar... Dit is een koe. Oh kijk, ik zie hem al. Eni, naar.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 Mensen, we komen in actie voor een goed advies over dat salaris van ons. Tot en met 4 november geven de adviseurs van FNV Bondgenoten gratis advies over werk en inkomen. Kijk op Laat je goed adviseren.nl of bel 0900 9690 lokaal tarief. FNV Bondgenoten, werkt in je voordeel. Voor een ABN Amro wintercheck op uw geld kunt u zaterdag 4 november terecht in Amsterdam of Heerlen. Kijk voor meer informatie op abnamro.nl/wintercheck. Genieten van tuinvogels, tip 9. Blok insecten met een bloeiende plant. Kijk voor alle andere vogelvriendelijke tuintips op www.vogelbescherming.nl. De Volkskrant debatteert over de kwaliteit van het onderwijs. Op zondag is het pechtel tegen Van der Hoeven in de rode hoed. Ook in de zaterdagkrant een ware schoolstrijd. Wat mag ons onderwijs kosten en wat levert het op?